Dit is Jeroen Jabkemaan met het internationaal. Uit een Syrisch kamp bij de plaats Ain Issa zijn zeker 785 mensen ontsnapt. Het zou vooral gaan om aan islamitische staat gelieerde vrouwen en hun kinderen. Dat melden Koerdische strijdkrachten in de regio. De ontsnapping werd eerder al gemeld door het vanuit Groot-Brittannië opererende Syrisch Observatorium voor Mensenrechten. Toen werd er gesproken over zo'n 100 ontsnapten. Het kamp zou getroffen zijn door Turkse bombardementen. Ayin Issa wordt al sinds woensdag door Turkije gebombardeerd. De Koerdische strijders die het kamp bewaken hadden al gewaarschuwd voor ontsnappingen. Het kamp ligt dicht bij de stad Raqqa, het voormalige IS-bolwerk van de terreurorganisatie. In Japan is het dodental door de orkaan Hagibis opgelopen tot 24. 16 mensen worden nog vermist. Volgens Japanse media zijn 170 mensen gewond geraakt. Veel slachtoffers werden meegesleurd door water- en modderstromen. Helikopters zijn ingezet om mensen te redden van daken en uit ondergelopen gebieden. In Doetinchem en Roosendaal heeft de politie van achterhanden vol gehad aan vechtend uitgaanspubliek. In het centrum van Doetinchem greep de politie in bij een vechtpartij in de horeca. Tientallen mensen keerden zich tegen de politie en sloegen en trapten naar agenten. In Roosendaal veegde de politie met charges de markt in het centrum schoon na vechtpartijen. Agenten werden bekogeld met glazen en flessen. In Toetinghem zijn vier mensen aangehouden in Roosendaal vijf. Bij de Nijmeegse voetbalclub NEC is brand gesticht. De rolluiken van het Goffertstadion en een buitenmuur van het trainingscomplex... ernaast raakten beschadigd, zegt een woordvoerder van de club. Vlak bij de plek van de brandstichting zijn mogelijk Jerry Kens met benzine aangetroffen, schrijft een supporterswebsite van NEC. Maar dat wil de politie vanwege het onderzoek niet bevestigen. Over daders en hun motief is ook nog niets bekend.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 En wij gaan zo door, wordt het album te klein, weet je nog wel, oudje. Toen werd die van ons weggenomen, weet je nog wel, oudje. Er is nog één kiek bijgekomen, weet.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 en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En mijn dank gaat nog even uit naar Kordraaier. Uh, want hij heeft de muziek weer beschikbaar gesteld. En zo kreeg ik uh, afgelopen week een, een, een, een, een, een vraag van een plaat die ik gedraaid heb in het programma... met dansen in de Jordaan of dansen in Amsterdam. Nou, ik heb gezocht en gezocht. En ik heb normaal gesproken een hele playlist van elk programma natuurlijk wat ik draai... want dat zijn we dan verplicht. Maar uh, vorige week hadden we last van onweer... en ik had het programma helemaal voorbereid. en uh, Ja, op een of andere manier heeft uh, de nawee van de onweer van vorige week... Uh, hebben heb ervoor gezorgd dat mijn computer gecrashed is en die playlist is verdwenen. En dan heb ik gezocht naar de opname en ik kon het toch gewoon niet vinden. Ik heb meerdere platen, vanavond meerdere platen van onder andere Louis David, Johnny Jordaan en Bob Scholten. Die allemaal een beetje in die richting zouden kunnen komen. Dus uh, we gaan het een beetje proberen. En uh, ik zal proberen om de playlist uh, meteen uit te printen. Zodat voor de volgende keer als uh, luisteraars graag willen weten een plaat hoe die heette. Dat ze dat dan uh, alsnog uh, te horen kunnen krijgen van mij. Dus uh, ik hoop dat ik uh, de volgende plaat zo meteen, dat, dat de plaat is die uh, gevraagd werd vorige week. Dus uh, dat is uh, van Heijman, uh, roepnaam Bob Scholten... geboren in Amsterdam op 21 februari 1902... en al daar overleden op 3 november 1983... was een Joods-Nederlandse zanger. En hij werd ontdekt door Gilles Monash... die hem in contact bracht met Bram Gottschalk. En na zijn lagere schooltijd werd besloten... dat Scholte voorzanger zou worden in de synagoge... wat hij uiteindelijk nooit is geworden. Zijn eigenlijke uh, artiestenloopbaan begon toen hij in 1916 van uh, Nap de Lamar, een kinderrol aangeboden, aangeboden kregen... de operette De Marskramen. En als kleinkind heeft hij vele optredens gedaan... in de Tiptop Theater in de Jodenbreestraat. En ik denk dat het dit nummer is wat ik vorige week gedraaid heb. Bob Scholte met 1, 2, 3. Steeds wordt er duchtig gemoderniseerd. Dat gaat zo met alle dingen. Toch kon nog nimmer een enkele dans. De vals van zijn plaats verdringen. Er is geen dans die zo goed heeft voldaan, en reeds zo lang heeft bestaan. Dans maar van 1, 2, 3, zwieren en zwaaien en zweven, 1, 3, kwaad maar. 1, 2, 3, als vanzelf haaien, wiegelen en wijnen al in de baan. Draai maar van 1, 2, 3, het ouder bestemming zo in, dat kan heus geen kwaad. Dan dans waar je had iedere keer weer bij open gaat. Iedereen danst de land wat loopt, die gaat voorbij met als de rest. Maar die oude drie van smaak doet het steeds nog het best. Draai maar van één, twee, drie, zweren en zwaaien en zweven in twee. dan waar je hand iedere keer weer bij open gaat. Vroeger tijden van rok en van pruik, galop, venuet, kadrieën Was reeds de wals met succes in gebruik, in balzaal en al familie Pruiken en rok zijn al lang van de baan, eh, de wals blijft bestaan Dans maar van één, twee, drie, sibieren en zwaaien en zweven in reeklaatsmaat Drie pas vanzelf aan je wiegen en deiden al in de Maar draai maar van één, twee, drie. Het houdt wel de stemming zo in, dat kan dus geen kwaad. Eén, twee, drie Het is de dans waar je hart iedere keer weer bij open gaan. Iedereen danst, de lembo trok, die gaat voorbij, net als de rest. Maar die al Drie kwart maar doet het steeds toch het best Draai maar aan 1, 2, 3 Zwieren en zwaaien en zweven 1, 2, 3 is de dans waar je af iedere keer weer bij lopen jou, tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou, tulpen uit Amsterdam. Als ik meeder kom, dan breng ik jou, tulpen uit Amsterdam. Duizend gele, duizend rode wensen jou,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 No Ik wil je nog eens zeggen... I'd be in zou zijn wat ik volgens mij vorige week gedraaid heb. Uh, maar uh, ik heb zoveel muziek van Kordraaier uh, gekregen. In bruiklijn dan. En uh, ja, en als er dan een comput computer crash met harde schijf... dan is het af en toe moeilijk om, uh, om het dan terug te vinden. Maar ik hoop dat het deze plaat was van uh, Bob Scholten met 1, 2, 3. De volgende artiest is Johnny Jordaan. Pseudoniem van Johannes Hendrikus van Mucher. Geboren in Amsterdam op 7 februari 1924... En al daar overleden, op 8 januari 1989, was een Nederlandse zanger en vertolker van het levenslied. En hij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam en natuurlijk het bijzonder over de Amsterdamse Jordaan. U hoort zometeen de Scheveningse Zee in de Jordaan uit bed. Maar eerst hier Johnny Jordaan met Het Steegje en daarachteraan twee plaatjes van Louis Davids. Niet ver je vandaan is een straatje zo klein. Het is eigenlijk niet meer dan een steeg. Toch mag ik zo graag in het straatje daar zijn. Al is het er nu stil en leeg. Ik ben in dat steegje geboren. Als vrucht van een liefde zo tegen. B van toen Aan den heer Mijn moeder Keek mij In de ogen Zij huilde Van vreugde En bad Toen knikte Het is een schaar. De huizen zijn oud, worden niet meer bewoond. Het is afbraak, zoals men beweert. Maar ik hou van het steegje, ook al is het ontroond. Want het heeft mij het leven geleerd. Ik ben eer. Dat steeg je getogen, daar, daar groeide ik op tot een man. hoor zij vele jaren vervlogen, die ik niet uit mijn geest bannen kan. Heb ik mijn schooltijd gesleten. Ik kende er vreugd, maar ook verdriet. Ik ben veel uit mijn jeugd zijn vergeten. Maar het steegje zo klein echte. Ik ken elke steen en ik weet ieder huis Het steegje beheerst vaak mijn geest Soms dan loop ik erdoor en dan voel ik me thuis Precies zoals het eens is geweest Ik heb in dat steegje gestreden. Zorgen en smaad. Ik, ik heb er gevloekt, maar ook gebeden. Ik vond er de vrouw van mijn hart. Vandaar bracht ik mijn moeder ter aarde. Vier. Al heeft het voor een ander geen waarde, dat steegje is een stuk van mijn ziel.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 En er is geen zee zo dicht, denk ik als de schevense zee daar water ligt de volling. En er is geen strand zo charmant als het schepense strand en vlucht de bloem van Nederland in gesang. Des zondags de zee verfijnt, wil zij voor de elite denkt, dan gaan de douarres hier.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 Je bij zaluur, rochamp voor de ergename temperatuur, groen knol, knol, doodjes En daar is geen zee, zo die stinken, als de scheveningse zee daar baat alleen behoud. als het schepeningse strand, dan vlucht de bloed van Nederland het splits. Pleert... De wereld zo vrolijk, gezellig en onder, waar heb je nog de hele wereld meer plezier? Reuze pret en vertier? Waar leer je Damsterdam erop pas kennen? Waar moet je aan hem rennen? Waar ontwikkelen kloven zwap. Waar vindt men de harte klop van Einstad?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 De trots van elke Amsterdamse man. In de Jordaan, in onze ene Jordaan, op die ene kleine plek, zei de toffe jongens gek, maar het dag omdat het moe blijven slaan. In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 Zijn ogen zaten dicht. Toch gaf hij even gauw die anderen nog een dopslag. Daar kwam een fonteintje bloed uit zijn gezicht. In ene sloeg die Amsterdammer achterover. Ze gongen hard op tellen. Eén, twee, drie, vier, vijf. Bij zes stond die verachter talelijk dadelijk op zijn poten. En gaf die neger een urt op zijn onderlaag. Ik zeg ik ga eruit.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 En de volgende artiest hoorde u zojuist ook, Johnny Jordaan. Hij was langs twee kanten, een neef van Carlo Verbrugge... Van die later bekend werd als Willy Alberti. De moeder van de Jordaan was een zus van de vader van Alberti... en de vader van Jordaan was een broer van de moeder van Alberti. Begrijpt u het nog? Vanaf zijn achtste zongen de twee neven samen op straat en in cafés liederen om geld voor zijn familie bij elkaar te sprokkelen. En op negenjarige leeftijd verloor Jordaan na een vechtpartij met Alberti een oog. En dat werd vervangen door een glazen oog. Gelukkig waren ze daarna nog gewoon vrienden. En nu hoort ze nu met uh, Johnny Jordaan. Met zometeen het autoritje. Ook nog melodietjes uit de jantjes. Maar eerst hoort hij Johnny Jordaan met ABC tot Poorie. 88. Ik heb een kamertje met twee stoelen in. een bed. Eefie, ga bijna kamertje, ik gedraag me keurig net. Schenk ik een glaasje brandewijn, heel gezellig voor ons twee. Ik wil zo graag je vriendje zijn, kom even ga naar nou mij. Fransje, zeg Fransje, geef mij nog een enkel kansje. Ik hou dit keer mijn fatsoen, ik zal geen rare dingen meer doen. Fransje, zeg Fransje, ik voel me zo verwaard. Je moet me vergeven, zonder jou kan ik niet leven. Strek je hand eens over je hart. Kan ik ik niet tegen? je maakt me doodverlegen. Gereedje, kijk voor je, gereedje, hou Als je niet uitschrijft, raak ik nog de klut kwijt. Het bloed staat al naar me vol. Harriet, Harriet, wil jij met mij, wil jij met mij? Harriet, Harriet. Wil jij met mij naar het ballet? Dan gaan we naar de opera. De opera, de opera. Zo waar als ik u voor je sta. De hippereuze Brit, Harriet, Harriet. En wil jij met mij? Wil jij met mij? Harriet, Harriet. En wil jij met mij naar ballet?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 jaar van brugge ongevoerzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis David, Lou Bendy, De Jantjes, Willie Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Breunloog.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 Gegeven. Dat hij vijftig jaar tjes was, in mijn aten, in me dronken, mond die was nog flink bekas. We zouden automobiel gaan rijden, minstens met de man of tien. Maar de vaart die wierwen open, ik heb nog nooit zo'n span gezien. En we hadden niemand deur mekaar. En me in mijn tante dier Gut, het voor ik naar al door het harder rijden wat hoofdde wel bedankt, kom maar laat het ding toch stoppen, want ik moet eruit. de chauffeur die door het laaien, ha ik erin de olives zeg, ik zal hem een keer Ik heb een auto, eerste klas. Ik zal die scherpe bocht maar nemen en met een vreselijke vaart. Nou, man, werd toen mijn opa. Greep mijn tante bij de knie. En we, watste, in we botste, zo gezellige deur. Voor ik na, al duurde het harde rijden wat hoeft het wel beduid? Kom maar, laat het ging toch stoppen, want ik moet aan, Caroline, mijn lieve Nigi, Rivog, het vermoed het heil, want die en me bij, mannen en fietsen, zij eg, zal het. Het kindje heeft mij geen last. Enkel bij het nemen van de boogjes, hou ik er een derde bij vast. In de wet, hotste, in de botste, zo gezellige deur. Wil Kom maar laat het ding toch stoppen, want ik moet eruit. Tante K had door het vallen haar pantalon gescheurd. Potverdorie, riep ze nadig, dat is me nog nooit gebeurd. Maar om die moest de schade dragen in een welgemeen verzoek kochten ze bij Frut en dreefmaak, een splinternieuwe onderbroek en waar we... hoogt beiden, ik groet je, mijn mooi Amsterdam. De kapitein staat er op de brug, geef me nog.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 En dat we toffe jongens zijn, dat willen we weten, was ook 1929. En twee ogen zo blauw, 1929. Ik heb een spijker in mijn schoen, het 1931. En o, sergeant, ze hebben mijn sokken gestolen, dat was 1939. En ik zit op mijn duivenplatje, dat was 1947. En nu wordt er nu in het 1934, iets minder bekende plaat, de koe, de koedans. Kees Pruijs nu hier op de lokale omroep CFM Zandvoort, in Zandvoort uit Zandvoort. Then Laurel and Artie, even after the name of the mob. Eat the mortar staples on the mob, let in your cup. For I'm Cuckoo, and you're Cuckoo, and eat them to dance, the glute even dance, you're working move, you sing Cuckoo, but ra -la, la la la la la All the men support the bill, how do you do, Cuckoo? Have you made in harmony, not on the melody tekst die komt er niet zo van als je maar lekker weet wat je kan dus I'm cuckoo et je cuckoo wat is voor de soldaten roten en bitteren lang in kazernes op de heide hoort zelfs in het cachot Waar is de kok, waar blijft de kok? Zoldaar de concert, op de snet Het koren op waar blijft de keuf? Tralalalalala Wil je niet op, dan blijf je maar liggen Moet je maar zien wat komt Komt de sergeant zonder pardon Slingertje op de bon Hela la kok, waar zit de kok? Wat is er voor kwats? Waar blijft onze rat? Zeg kommandant, ik heb pap Van Stan Laurel en Hardy, wat hebben jullie gedaan? Het is een nieuwe ziekte, heel de wereld leidt eraan. Daar gaat hij weer zo op en neer, van hondel tot het draadje van op. Een mens vergeet zijn zorg leed, van tralalalalala. Als de slagersjongen komt, fluit hij zijn lied erbij. De kruidenier, poelier, barbier, het breidje tot razernij. Nog één keer, daar gaat ie weer Al laat je de mop, je knapt er gewoon op Voor een koe koe, en je koe koe De wereld zo vrolijk, gezellig en onder, maar heb je op de hele wereld meer plezier. Reuze pret en flartier. Waar leer je Damsterdammer op pas kennen? Waar moet je aan rennen? Waar ontwikkel met lover zwap. Waar vindt men de harte van Amsterdam?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 Op zijn oude les, de beentjes van de vloer. Als lange Jans een slinger gaat draaien, dan kan je zien zwaaien. Dan kan je onze meiden nog eens banken doen. Een eerste klas steps zien doen. Dan draaien ze gewoon als spiralen, het is een niet te Trots van elke Amsterdamse man in de Jordaan, in onze ene Jordaan. Op die hele kleine plek zijn de toffe jongens gek, maar het hart om dat de boeken blijven slaan.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 Laat die over de buurt niet vergaan. Belonetjes in de Jordaan. Leen en Johnny Jordaan met bloemetjes in de Jordaan. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard de eh, aanzendende zaterdag wordt het programma nogmaals herhaald tussen 1 en 2. En ik ben er natuurlijk eh, aanzendende dinsdag weer op volgende week dinsdag. Tussen 11 en 12 met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne week. En dus slaat u achter met Leen Jongenwaard. Want we zijn toch op de wereld om elkaar, om elkaar. En ik zeg tot ziens...